Dit is Radio 1. U bent weer terug bij OVT, Geschiedenis op de radio. Fijn dat u luistert. We gaan verder op deze eerste kerstdag met een iets aangepaste programmering. En u kunt natuurlijk met ons mailen op het adres ovt.vpro.nl. En u kunt ook informatie over onze programma's vinden... en de programma's van andere tijden in het televisiekanaal Geschiedenis24... op de website met diezelfde naam, Geschiedenis24. Hier op de radio gaat Matthijs Deen tot 11 uur praten... met medievist professor Dick de Boer... en schrijfster en beeldhouder Inske Penning... over de reis van de Groninger abt Emo naar Rome... precies 800 jaar geleden. 9 november 1211 ging een Groninger geestelijke die Emo heette... met zijn vriend de kerkenbouwer Hendrik... vanuit wat we nu Noordoost-Groningen noemen, op pad naar Rome. Vandaag, 800 jaar geleden, was hij aan de voet van de Alpen... waar hij kerst vierde. Emo was op weg naar de paus. Omdat hij een conflict had met zijn bischop. Dat was de bischop van Münster omdat IBM zijn gelijk niet kreeg, besloot hij het hoger op te zoeken bij de paus zelf. En met een koppigheid en vastbeslotenheid die we nu misschien Gronings zouden noemen. maar die in die tijden van vurig geloof en strikte opvattingen. misschien wel minder uitzonderlijk was dan nu, liep hij dwars door de winter van klooster naar klooster helemaal naar Rome. Streed vijftig dagen met het pauselijk ongetwijfeld corrupte klerkenapparaat. kreeg uiteindelijk zijn gelijk en liep weer terug naar huis. Onderweg was hij getuige van wat. De hoge bloei van de 12e en 13e eeuw met Europa deed. Het was een geklop en getimmer van je welste, overal verrezen enorme bouwwerken. Jonge steden zochten en vonden hun zelfbewustzijn en autonomie. Emo liep door een christenwereld die van het Wat tot de Middellandse Zee dezelfde vader erkende, dezelfde zeden en gewoonten kende en in de kerk althans dezelfde taal sprak. Vanmorgen in de studio zijn twee mensen te gast die zich door Emo hebben laten bewegen tot het schrijven van een boek. Ten eerste de historicus, beeldhouwer en schrijfster Inskir Penning... die een roman heeft geschreven. Dat boek heet Emo's Labyrinth. Ze heeft van de reis van de Emo een, zoals ze het zelf noemt, historische triller gemaakt. En de medievist professor Dick de Boer... die aan het einde van zijn carrière als hoogleraar... een soort allesomvattend werk heeft geproduceerd dat Emo's Reis heet. En zich op allerlei verschillende manieren laat omschrijven. Een historische reisgids tot de rand toe gevuld met anekdotes. Een reliekenkist vol vergeten voorwerpen... Een boek waarin de reis van Emo van dag tot dag wordt gevolgd... als een reis van bezienswaardigheid naar bezienswaardigheid. Met Dick de Boer als gedreven en nimmer uitgeputte reisleider. Maar het is ook, vermoed ik, in al zijn mondrijd... een bijna weemoedige getuigenis van een in Nederland nagenoeg onbekende tijd. Welkom voor morgen. We gaan een uur met elkaar praten. We hebben het samen over een tijd die ons uh, allemaal uh, erg lief is. Het schept, hoop ik, dan maar een zekere vertrouwelijkheid... zullen we elkaar ondanks de verschillen maar tutoyeren. Nee, okay. uh, het is kerst vanmorgen. Uh, hoe is het met jullie gesteld? Stel dat je had kunnen kiezen, had je die dagen dan liever toen in begin 12e eeuw gevierd dan nu, of is het wel een opluchting dat het niet meer zo hoeft, inschienen? <lacht> nou, ik was niet graag met kerst over de Paste Monsieur getrokken. Dat laat ik als eerste zeggen. Aan de andere kant spreken de middeleeuwen me zeer aan. Uh, ik vind het een heel boeiende tijd. Ook tijdens mijn geschiedenisstudie vond ik dat al. Mm -hmm. En uh, ja, het is natuurlijk reuze leuk om uh, samen met Dick... Uh, dat hele project op te zetten en die uh, boeken te produceren. Maar, uh, maar... om echt te leven? Nee, nee. Het is misschien het andere wat je zo inspireert. Nee, laat mij maar in deze tijd zitten. Oh, toch wel. Ja, we hebben we toch even dat gedachte-experiment voor de doorgevoerd. Dick Boer, als je terug zou kunnen gaan... Toen? Hè? Waar was je daar naartoe gegaan? Wat had je wel willen zien of meemaken? Ik zou dolgraag op die eh, dagen voor Kerst in het jaar 1211 aan de voet van de Montsenier hebben gezeten. Want ik deug niet helemaal van binnen en ik, ik hou van ontberingen. En eh, wat mij enorm fascineert in het middeleeuwen altijd is het het eendere en het andere. En ik zou die test heel graag hebben willen maken. Wat Hoe is je, het dan op dat manier? Wat bedoel je met het eendere en het andere? Nou, als we terugkijken naar, naar die middeleeuwen... dan lijken ze zo vertrouwd en zo dichtbij. Je, je herkent er heel veel van. En gelijktijdig zijn ze toch enorm anders... Uh, in de omstandigheden waarin... Um, de mensen die erg op ons lijken als wezens op twee benen... Uh, hun, uh, hun gedachten en hun, uh, hun leven uh, ontwikkelden... Um, ja, die, die, die, die spanning tussen wat we kunnen herkennen... en wat toch voor een deel ook erg van ons afstaat... dat vind ik het, het meest fascinerende aan die periode. Dus, ik ben een heel lang professor geweest, dus hooggeleerd in de middeleeuwen. Je hebt je er een, een carrière lang mee bezig gehouden. Ik ben nou met uh, emiritaat, maar uh, nog steeds actief. Maar het is, ongetwijfeld is het zo dat ook al was het zo dichtbij, dat er dingen zijn... waar je ondanks al je studie nooit bent achtergekomen. Nou mag je van mij even terug naar 12.11. Waar ga je daar naartoe? We weten zo verschrikkelijk veel niet. Uh, bij het schrijven van dit boek heb ik mij ook echt dagelijks afgevraagd, hoe komt het dat ik dit niet eerder wist? Hoe komt het dat ik deze verbanden niet zag? Dus ik, je vraag is eigenlijk nauwelijks te beantwoorden. Oh. Want um, we, we komen heel dicht bij die tijd. Uh, en dat doen we door zoveel mogelijk getuigen te laten spreken... via het perkament en het papier. En toch, ja, het blijft een ontdekkingstocht... waar je, waar je voortdurend door een, door, een, door een gordijn heen moet... En, en probeer dat open te schuiven. En dan zie je een, een luik, dan doe je dat luik open... dan blijkt het eraan beslagen te zijn. Dan doe je, dan doe je dat eraf, dan blijkt er mis te hangen. Hè, het, het, het is echt fantastisch. En zo nu en dan, dan is er een bron of Een set bronnen en die als een, als een zonnestraal verlicht, die dan ineens zo'n stukje van die samenleving en dat, dat blijft voortdurend boeien. En dat geweldig. is uh, zo'n ja. scheur in de tijd. Dat is van ja. zeg maar de historische ervaring, de mystieke Precies. ervaring, bijna middeleeuwse ervaring. Eigenlijk Inski, Je hebt je voor het boek um, voor je roman geprobeerd om die emo zeer nabij te komen. Ja. Um, um, zou je, zou je willen kijken hoe die er echt uitzag? Of zou dat um, liever niet? Want misschien... <laughs> nou, ik heb een poging ondernomen. Zo je al zei, ik ben ook beeldhouwer. En ik ben gespecialiseerd in het maken van portretkoppen van mensen. Ja. Dus bestaande mensen gelijk de portretten. Maar ik heb natuurlijk uh, mij niet kunnen inhouden. Dus ik heb een kop van Emo gemaakt. Hij ja. staat hier in het boek ja, voorin. Ja, ja, ja. Gewoon om voor mij uh, na vier jaar uh, studie uh, inleven in die man, met die man op reis zijn, want dat is het natuurlijk uiteindelijk wat je doet, ja. krijg je toch een soort beeld. En dat heb ik uh, in steen vorm trachten te geven. En, uh, en, nou ja. en, uh, uh, dus ik heb jou. een beeld van die man. Ja, je hebt een beeld van die man, Letterlijk dat wil je ook liever, liever zo houden. Lijkt hij op iemand die je kent? Nee, <laughs> nee, nee absoluut niet. Medivist Peter Raats was hier een paar weken geleden... om over zijn mooie boek De ontdekken van de Middeleeuwen te praten. En stelt onder meer dat uh, die middeleeuwen... eigenlijk nooit goed van de grond komen in Nederland. Dat voor ons eigenlijk, voor het nationale verhaal... het Nederlandse verhaal, voor de meeste historici... in de beginnen was de opstand. In de beginnen was Willem van Oranje. Daarvoor heb je een hele diffuse tijd. Dat is anders dan uh, in ons omringende landen... waar de nationale verhalen juist wel aan die middeleeuwen worden opgehangen. En dat je ziet dat als hier in Nederland mensen zich met de middeleeuwen bezighouden... dat dat vaak is ook weer vanuit een soort niet-nationaal-regionaal sentiment. Bijvoorbeeld zo'n in Friesland. Is dat, herken je dat, Dick? Ja, dat is ook een van onze handicaps. Hè? We zitten enorm vastgebakken aan die regionale versplintering die er op dat moment is. Uh, en het, ons verhaal van de middeleeuwen... dat is een verhaal dat al heel snel uitkomt... bij Hoekse en Kalbejauwse Twisten... Ja. bij moorden op Flores de Vijfde en dergelijke. En het, het is lastig om je daarvan los te maken. Het is ook wel kenmerkend dat... Wie dat dan wel doet, bijvoorbeeld mijn collega Maaike de Jong in Utrecht... die houdt zich met de Carolingische periode bezig. Ja. Dat is eigenlijk voordat die grote territoriale versnippering komt. En iemand, uh, inmiddels ook al een jaar of wat met emilitaat Jan van Herwaarden... is ook wel eens hier bij jullie ja, ja, ja, geweest. Ja, ja, ja. Um, die zoekt het vooral ook in pelgrimstochten. Ja. Uh, zijn pelgrimsreis gaat vooral naar, uh, naar Santiago de Compostela. Santiago, ja. Dus die zoekt het ook een beetje in dat transregionale. Maar voor de rest zitten we inderdaad best wel vaak vast aan... Ja, die kluisters van de territorialisering. Ja, ik, ik heb de indruk, als ik jouw boek lees... dat je eenmaal ook wel een beetje een Groninger vindt. Ja, ja, het is een noordeling natuurlijk. Ja, we moeten ons wel realiseren dat Nederland in die tijd niet bestond. Uh, we vielen dus uh, in graafschappen en dergelijke uiteen. In Groningen, het huidige Groningen, wat we Frisia-beoostende lauwers noemden in de middeleeuwen. Emo is ook Emo of Friesland, hè? zo staat hij in Oxford bekend. Um, deze versnippering had natuurlijk nog helemaal niks met Nederland te maken. Nee. En ja, ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Dat we ons dat moeten realiseren, dat Nederland bestond niet. Maar, als, als maar als jij... we hadden gewesten. Als, je, als jij Emo bij bisschoppelijke invloeden... want Münster had het voor het zeggen in feite in kerkelijk ja. Groningen... als jij Emo bij de bischop van Münster op bezoek laat gaan... dan zegt die ook tegen hem... Van, wat doe je daar in de Noorden? Je hebt zoveel talent. Ja. Zit je daar een beetje bij die terpen? Zit er ook wat, wat regionale boosheid in? Ja. Ja, ik, uh, het valt mij op aan die man dat hij een heel groot rechtvaardigheidsgevoel heeft. En ik denk in, tijdens zijn opleiding in Oxford, in, uh, in Orléans en in Parijs... zal hij natuurlijk ook heel duidelijk te maken gehad hebben... met uh, de macht binnen de katholieke kerk. Zoals met bischoppen en uh, kardinalen en kloosters. en. Nou ja, Cluny is natuurlijk een belangrijk klooster in die tijd, noem maar op. En ik denk dat hij ook heel goed gezien heeft de corruptie die toen al in de kerk was. En als je een heel groot rechtvaardigheidsgevoel hebt... is het waarschijnlijk heel moeilijk om een positie te verwerven in die kerk... en toch tegemoet te komen aan je eigen rechtvaardigheidsgevoelens. Dus ik denk dat dat een van de redenen geweest is... waarom hij uiteindelijk teruggegaan is naar zijn geboortegrond... om daar iets van de grond te tillen. En dat lees je ook in zijn chroniek, hoe hij altijd aan het dubben is... van doe ik het wel goed en zou ik bij God wel in het goed blaadje blijven staan... en ga ik wel naar de hemel. Dus hij is zich heel bewust daarvan geweest... en zo heeft hij geprobeerd daar iets goeds neer te zetten. Het klooster in Witte Wieren. Precies. Nou, de vraag wordt nu heel nijpend. Wie was Emo eigenlijk? Ehm, Dik de Boer. Emo was een, een telg uit een hoofdelingengeslacht. We weten van dat geslacht heel weinig. Want uh, waarschijnlijk is het uh, vrij snel na het optreden van Emo zelf in de 13e eeuw uitgestorven. Uh, het lijkt erop dat er geen mannelijke telgen de dynastieke lijn hebben voortgezet. Dat heb je als je voor de kerk gaat werken. Hè? Ja, dat, dat, dat <laughs> risico zit er een beetje in. Zeker als je de, de ja. gelofte van kuisheid een beetje serieus neemt. Um, maar uh, hij duidt uh, zichzelf, of eigenlijk een neef van hem duidt hij aan in zijn kroniek als nobilis. Dus is het hoogstwaarschijnlijk dat hij zelf ook tot die uh, groep hoort. Dat uh, blijkt ook uit het feit dat uh, de familie kennelijk greep heeft... op pastoorsbenoemingen in, uh, in deze omgeving, Wester-Emden en Huizingen. Uh, en dat hoort bij de, de rol, zoals we die kennen... van de hoofdelingen in die Friese landen. Hè. Dat waren, was een soort van semi-adel... Uh, niet helemaal uh, gefeodaliseerd zoals elders in, uh, in, in Europa, maar wel degelijk een plattelandselite die de scepter zwaaide met een, een uh, heel duidelijke claim op een aantal uh, posities in, uh, in, in de streek. En hij als, uh, als waarschijnlijk jongere telg van, uh, van zo'n geslacht gaat met zijn iets oudere broer die waarschijnlijk... Nog wel een oudere broer gehad moet hebben waarvan we niks weten. Gaat hij eh, als onderdeel van zijn scholing gaat hij, eh, studeren? Inski noemde al eh, waar hij gezeten heeft. En dat past prachtig in eh, het beeld dat we de laatste tijd hebben gekregen. van een hogescholingsgraad van de elite op dat Friese platteland. aan het eind van de 12e, begin van de 13e eeuw. Dus het is iemand die staat voor een, een regionale elite. en die staat voor een educatieve traditie. De herenboeren gingen doorleren? Ja. Ja. <laughs> ja. ja. En ja. Um, dit speelt zich af eind 12e eeuw. En het conflict wat hij krijgt, krijgt hij begin 13e eeuw. In 12, 10, 12, 11. Ja. Wat is zo'n conflict? Wat is zo'n probleem? Dik die zei het al even, uh, er zijn twee Emo's. Dat is een beetje verwarrend. Zijn neef Emo van Romerswerf, die had een boerderij ten noorden van Appingedam. Was ook van adellijke huizen. En die uh, is op zijn, klooster, uh, op zijn uh, erfgoed een klooster begonnen... omdat hij geen kinderen kon krijgen. Nou, die man was erg lastig. Dat is allemaal niets geworden. En uh, Emo is, onze Emo is daar een keer naartoe gegaan. En die heeft toen gezworen samen met Hendrik de Bouwmeester... waar hij later de reis mee maakt. En met zijn neef om het kloostertje van zijn neef tot bloei te brengen. Goed, dus hij zat daar, hij werd daar uh, proost. En, uh... Wat is een proost... Nou, dat is een, een, een, een lagere vorm van een kloosterhoofd. Kijk, als je abt bent, dan ben je natuurlijk echt in de orde opgenomen. Maar dat was dat kloostertje nog niet. Dat was bij geen enkele, dat was nog acefaal. Wacht maar... even, wacht even. Dikte je schud. Ja, de, het, het, is, het is iets verwarrender nog. Uh, het begrip proost wordt uh, elders in de kerk uh, voor zijn lagere uh, rang gebruikt. Maar in de Premonstratenser orde wordt vanaf het begin in de eerste eeuw... wordt proost gebruikt waarvoor men elders abt gebruikt. En rond 1200 gaan ze die woorden door elkaar gebruiken... en rond 1230 gebruiken ze eigenlijk ook in de premostatense orde voor abt... het woord abt, in plaats van proost. Dus okay. dat is buitengewoon ingewikkeld. Maar goed, er, er is dus sprake van dat een, een neefje van onze Emo... die, ja. voor, om het makkelijk te maken, ook Emo heet... die is een beetje gefrustreerd omdat hij geen kinderen... en die gaat gewoon in zijn achtertuin gaat een klooster bouwen. Voilà. Maar ben je dan, hoor je dan bij een orde dan? Want... Nee, dat was ook het grote probleem. Ja. Hij is eerst bij de heeft hij zich aangemeld bij de Benedictijnen in Veldwert vlakbij. Nou, dat is in een ruzie uitgelopen en later bij de sussiciences en dat is ook niet goed gegaan. Nou, en toen en is onze emo. Man. Ja. Toen is onze Emo zich ermee gaan bemoeien... en die heeft geprobeerd dat recht te breien. Nou, in die fase zat dat allemaal net. Maar het punt was dat het een dubbel klooster was... met een mannen- en een vrouwenafdeling in één klooster. Mm -hmm. En volgens de premonstratense Orde was dat beter van niets. En toen kreeg Emo die kreeg een kerk geschonken... door de kerkpatroons van Wierum toen nog. Hè. En die schonken hem zijn kerk. En die kerk is hem... Ja, was een van die kerkpatroons het niet mee eens. Ene Ernestus. En die heeft een hoop stampijnen bij de bisschop van Münster en de bisschop van Münster heeft Ernestus in het gelijk gesteld en die heeft uh, de monniken veroordeeld en hen de kloosterkerk ontnomen. Vermoedelijk was het een, een soort van machtsovername... Uh, ja overname, maar dat weten we niet uh, van die bisschop van Münster om meer grip te krijgen op die noordelijke landen, want hij heeft bij Maarhuizen iets dergelijks gedaan. Nou, Emo is zo beledigd dat die gaat dan ja, vermoedelijk eerst op weg naar de aartsbisschop om daar uh, dus een etage hoger om daar zijn gram te halen. Maar in Keulen daar was er een uh, dubbelkeuze aan de gang van twee uh, aartsbisschoppen in verband met de Welverstouwverstrijd. Toen is hij doorgegaan naar Premontré, Maar zoals we weten is natuurlijk de wereldlijke gang van zaken naar de paus toe een andere route dan de route van de kloosters en de ordes. Dus die hebben uh, geen macht over elkaar. Dus de abt van uh, Premontré, die kon eigenlijk niks voor hem doen om de bisschop van Mon Münster tot de orde te roepen. En oh. daarvoor Moest hij naar Rome om zijn klacht te doen? Precies, om, het, om te doen. Uiteindelijk uh, is, komt het een verhaal er hierop neer dat hij het met de bisschop. Hij wilde een kerk hebben, die kreeg hij geschonken. De bisschop pakte het weer af om de bisschop te overroelen. Kon hij niet naar de aartsbisschop, dus moest hij naar de paus. Dus liep hij naar de paus. Voilà. Oké. Okay. Ja, Dick de Boer, de, uh, als we dit horen zitten we gelijk in de tijd, geloof ik. Hè? Dat is Hildegard van Bingen? Ja, dit is uh, iets voor Emo, maar hij is opgegroeid met deze muziek, zou je kunnen zeggen. Dat die, die mystica Hildegard van Bingen, die is uh, zowel als uh, theologisch denkster... Uh, abdist van een klooster, maar ook als... Uh, Componiste eigenlijk bekend geraakt, omdat zij een aantal hymnische uh, teksten heeft geschreven. En dit is er een van, een, een loflied op Maria. Nou, het verhaal van Hildegard van Bingen is ook iemand die weer een kloosters dicht, die ergens wegloopt en voor zichzelf begint. En, en iemand die um, dus heel zelfstandig is, eigen initiatief toont, daarvoor in conflict raakt. Ook toegang heeft tot uh, Barbarossa, geloof ik, hè? Mm -hmm. uh, tot, de, tot de keizer. En... Iemand met um, mystieke uh, aandoeningen, zeg maar. Die is, uh, gezichten, minnegods en uh, dat soort zaken. Dat zijn dus een paar elementen van die tijd, van die 12e eeuw. Het lijkt dus eigenlijk alsof het helemaal niet zo bijzonder was dat er kloosters werden gezicht. Was dat een tijd waarin voortdurend kloosters werden gesticht, waarin ze overal als paddenstoelen uit de grond rezen? Ja, dat kan je rustig zeggen. De kloosterstichtingen in de middeleeuwen gaan natuurlijk in golven. En je ziet dat het menselijk ideaal zit de mens altijd dwars. Dus ieder ideaal dat verwort na enige tijd... dat gaat te gronden aan zijn eigen succes. En dan komt er een nieuwe golf. En deze periode van de 12e, 13e eeuw... is heel duidelijk de periode waarin... in het bijzonder Cisterciensers en premonstratensers bezig zijn om het kloosterideaal nieuw leven in te blazen. Dat slaat enorm aan. En het is niet alleen in de Friese gebieden waar we dat van, eh, van kennen. Maar eh, eigenlijk in heel Europa zie je dat er een enorme stichtingsdrang... ook een geldingsdrang is van eh, vooral adellijke families... om eh, door kloosters te stichten bij te dragen eigenlijk aan eh, een tweeledig doel... Namelijk aan de ene kant het verzorgen van de zielzorg voor de eigen familie. Want in mm. wezen zijn kloosters ook gebedsgemeenschappen. Maar gelijktijdig ook het verder helpen van dat, die nieuwe kloosteridealen. En het grappige is dat ook eh, als je ziet waar langs Emo's reis voerde... Eh, dat hij eh, heel, op heel veel plekken te gast is geweest... Bij eh, zuster- of broederkloosters, dus andere kloosters van de Premonstratense Orde, die nog maar net een paar jaar, of tien jaar, of vijftien jaar bestonden, en die ook eigenlijk allemaal wel op hun manier te maken hadden... met diezelfde spanning tussen wereldelijke ja. heersers en, ja. en kloosteridealen. Ja, want, want uh, er komt ook op een gegeven moment in um, een dorpje... en er ligt zeker een concobar, en die is uh, ook vanwege een conflict. Er zijn allerlei boze abten op onderweg naar de paus. Moet je horen, wij zijn niet eens met onze bisschop, los het op. Nee hoor, er moet een uh, geweldig gevoel van ver verbindenis, van verbondenheid geweest zijn met allerlei uh, soortgenootjes die in dat soort conflicten verzeild <lacht> raken. En de, de congo barf, eigenlijk moet je zeggen kanar, want het is Iers en dat spreek je dus heel anders uit dan het geschreven wordt. Ja, ja. Die kanar die, uh, die was uh, zo rond 1176 uit Ierland naar Rome getrokken. Togen, gelopen. Ook gelopen, <laughs> ja, een stukje met een bootje. Ja. Uh, net als Emo trouwens op zijn terugreis. Ja. Um, omdat hij vooral de effecten van de Engelse overheersing in Ierland uh, uh, verwerpelijk vond. En dus probeerde zijn gelijk te halen in Rome. Ook in, hem geval was het, in zijn geval was het gelukt. Alleen helaas op de terugweg uh, overleed hij... In, uh, in Chambéry, vlak bij Chambéry. Het was, het was net in de Franse deel van de Savoie. Ja, en daar ging hij meteen wonderen doen, gelukkig. Dus daar bleef hij liggen als heilig. Is het nou ook zo dat, dat, dat de bisschop dat ook maar lastig vond, al die kloosters? Want de bisschop heeft het in een klooster eigenlijk. Heeft hij niks meer te zeggen? Hè? Dus het ja. lijkt wel alsof, alsof via het stichten van een klooster. al die mensen zich ook onder het gezag van de bisschop uitwurmen. Ja, Dan kan dat kan je ook denk wel ik voorstellen ook. dat die bisschop dat vervelend vindt. Ja, het is gewoon een andere route richting Rome. Hè? De kloosterorden en de wereldlijke macht van de bischoppen en dergelijke. We zien daar een heel frappant voorbeeld van, van vorstabt uh, Heribert die grote bezittingen had. Uh, dat is een klooster in Essen, in het Roergebied, en die had grote bezittingen in Noord-Groningen. Hmm. Die hadden zelfs een huis in de stad Groningen om uh, nou, van daaruit hun bezittingen te besturen. Um, het bijzondere van deze man is, denk ik, dat de bisschop gedacht heeft: oh kijk, als je zoveel gebied daar hebt, daar oefen je macht uit. Dus eens in de zoveel tijd kwam die abt, die kwam hier ook naar het noorden om de Gelden te in en uit het offerblok en pastoors te benoemen enzovoort. Maar die bisschop moet natuurlijk gedacht hebben: voilà, zo werkt dat. Er zit geen, ik heb geen wereldlijke macht in Groningen, dus uh, misschien kan ik meer macht krijgen door het verwerven van bezit. Ja. Dus ik denk dat dat een van de redenen geweest is waarom uh, de bisschop gedacht heeft. Oh, kijk eens: twee honden vechten om een been. Hè, dus het kerkje van Witte Wierum, Ernestus aan de ene kant en Emo aan de andere kant met zijn kloosterorde. Of met zijn kloostertje. Uh, de derde gaat er ras mee heen en dat is de bisschop van Münster. Ja, dus, dus Emo die had eigenlijk. Uh, die was uh, onderweg naar de paus met een typisch uh, begin 13e eeuw conflict op zak. Probleem. Ja, ja um, overigens. Um, hoe ze op pad Gewoon lopen? Ja. U u dat na? denk ik niet. Oh, oh, jullie zijn daar niet over eens? We zijn het niet over eens. Nee, nee want uh, in jouw <laughs> boek uh, zit hij nog als de paard. Uh, ja, ik heb er van. twee verklaringen voor. Maar Dick die zal een andere verklaring hebben. Maar goed, dat geeft niet. Mijn ene verklaring is... A, de adel die loopt niet... Die reis toch voornamelijk te paard. En aangezien dit geen pelgrimage is, maar een zakelijke tocht... die zo snel mogelijk eigenlijk afgehandeld uh, moet worden... vandaar dat hij dus in de winter vertrok... zal hij zoveel mogelijk gebruik gemaakt hebben... van de snelste vervoersmiddelen die er zijn. En dat was toen de tijd ongetwijfeld een paard. Een heerboer gaat niet lopen, Dick. Precies. En daarbij op de terugweg staat... Oh. Ja, want ik ben ja. nog niet klaar. Ik heb okay. nog een bewijs. Ik heb nog een bewijs. Okay. <laughs> op de terugweg staat dat hij het stuk vanaf Keulen... naar zijn klooster gelopen heeft. En Emo hebben we ervaren. Die noteert alleen die dingen die voor hem bijzonder waren. Dus de rest heeft hij niet genoteerd dat hij gelopen heeft. Dus daaruit maak ik op dat hij te paard gegaan is. Maar het laatste stuk heeft hij gelopen. En dat schrijft hij in zijn chroniek. Dus dat is mijn reden waarom hij te paard gegaan is. Dik. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Um, juist omdat... Uh, kijk, Adel gaat uh, wellicht niet te voet. Dat is zo. Maar uh, in dit geval als uh, Abt van nog maar een heel beginnend kloostertje. Uh, hoofdeling. Um, zal hij... Uh, naar mijn idee vooral gelopen hebben. En zoals de meeste reizigers in de middeleeuwen een paard, als hij al een paard bij zich had, en dat denk ik wel, uh, bij zich hebben gehad als lastdier. Uh, om te voorkomen dat je zelf met te veel uh, spullen op je nek loopt. Dus Wat ik weet over uh, middeleeuwse reizigers is dat, uh, ja, tenzij heel hoge adel, uh, uh, loop je vooral en gebruik je een paard of een ezel of een muildier als lasdier. Jullie het, zijn maakt het, het, het maakt voor de uh, reissnelheid maakt het niks uit, omdat tenzij je een eilbode bent uh, op een paard, want die zaten ook op een paard en geen adel, um, wordt het uh, reisgezelschap altijd de snelheid en de afstand bepaald door de zwakste schakel en dat is altijd een flinke groep uh, voetgangers die erbij zijn. Dus, ja. Ja, ja. dus ook al had hij te paard gezeten, dan was het nog stapvoet. Ja. Ja. Letterlijk. Hebben jullie het zelf trouwens die reis gemaakt? Ja. ja. <laughs> niet te voet neem ik aan. Per auto. <laughs> en per vliegtuig. We hebben, we hebben samen stukken ja. langs gereisd in, in etappes. Uh, ja. Omdat het... Uh, ja, het was gewoon niet te doen om die reis in zijn geheel... Uh, van kop tot staart uh, en weer terug... Uh, in één ruk langs te reizen. Dat moest worden ingepast tussen collegeverplichtingen... voor inski, tentoonstellingen enzovoort. Um, dus we hebben dat in stukjes gedaan. En daarnaast heb ik grote stukken gefietst. Um, we hebben wat stukjes gelopen... Nee, ja. Ja. Maar hadden jullie het, want ik merk al, jullie zijn het niet over alles eens. <laughs> nee, dat is het leuke. Hadden jullie het ook onderweg van, nee, hij is hier linksaf gegaan... nee, hij is daar rechtsaf gegaan? Ja, ja, ja ook wel. <laughs> ja. We hebben een hele discussie gehad of hij nou over de Sint-Godhart gegaan zou zijn... op de terugreis af over de San Bernardino. Mm -hmm. Nou, uiteindelijk uh, hebben we toch uh, besloten dat het de San Bernardino zou moeten zijn. Maar de Sint-Godhard was net open, een, uh, een jaar of zes, zes, zeven of zoiets. En uh, ik vond een van de belangrijkste redenen dat hij dat gedaan heeft, omdat hij het niet vermeld heeft in zijn chroniek. Dus hij heeft de gewone route genomen. Had hij de Sint-Godhard genomen, dan had hij het waarschijnlijk uh, vermeld omdat het net nieuw was. En die brug over de Ruis net geconstrueerd was. Ja. Even terug, ja. terug naar de ja. 13e eeuw. Hoe ging dat dan? Van klooster naar klooster? Ja, je reist van klooster, in zijn geval van klooster naar klooster. Uh, er loopt door Europa een uh, enorm netwerk van uh, vertrouwde routes. Omdat uh, bij die grote kloosters zoals de Primostaten Orde. Uh, was het een verplichting voor de Abten, proosten van uh, die kloosters om eigenlijk jaarlijks, maar minstens eens in een paar jaar naar het zogenaamde grootkapitel te gaan. Een vergadering van de abten van alle dochterkloosters in het grote hoofdklooster van de orde. Dus zo is er een enorm netwerk dat zich richt op Premontré waar eh, alle dochterabten van, van Premontré eens in de zoveel tijd eh, naartoe gaan... en langs reizen. En dat betekent dus dat eh, ook de... en dat was voor de reconstructie van de reis heel belangrijk... De kloosters langs die route zijn als het ware je gidsfossielen... om die route te kunnen bepalen, want daar reist men langs. En daar hebben we ook allerlei heel aardige bewijzen voor gevonden. Ah, okay. En om, om plezier te doen, één daarvan is een verhaal... <laughs> over een abt uit de Friese landen die in Houten kwam bij het chateau Sint-Gerlach tegenwoordig, maar toen een heel simpele kluis, kluisnaarskluis met een klein kloosterje erbij. Zijn paard werd ziek en hij liet het erachter, dus die had een paard bij zich. En daar heb ik natuurlijk emo van gemaakt, een paard daar genezen. Stel je zegeningen, een kopje tegemoet, dan moet je hem ook tegemoet komen. Maar en dat was gewoon een kwestie van de je hoeft niet te betalen, er was gewoon wat te eten voor je in bed. oké, dus het was eigenlijk. Het, het, het, heel comfortabel reizen. En het, het, het, het, het was ja. ook helemaal niet ongewoon, toch? Nee, Om te reizen is, door Europa. Het, ja. het was niet comfortabel. Laten we uh, daar nou niet intrappen in die gemakkelijke val. Het was budgetreizen, dat wel. Ja. Uh, en, maar het was een very rough guide of Europe, hoor. En, uh, uh, met uh, ongeplaveide wegen. Uh, uh, heel lastige omstandigheden. Uh, struikrovers. Toch niet al te grote veiligheid. Alleen gegarandeerd langs de belangrijkste handelsroutes door potentaten als de, de graaf van de champagne. De, het was zeker niet een Oké, okay, nee, dat, dat, dat geloof ik ook best. Maar het is, is, het is, het het nou zo, is het nou zo... Is het nou zo dat... We proberen zich ons iets voor te stellen bij Emo. W, hoe die zag wat hij aan het doen was. Hij had niet het idee, ik ga naar het buitenland. Hij had het idee, ik loop gewoon mijn eigen netwerk af. Kijk, Europa is voor hem natuurlijk in belangrijke mate de christianitas, de christelijke wereld. Um, maar dat wil niet zeggen dat dat zonder meer een wereld is zonder belemmeringen. Het is ook een, een wereld die gelijktijdig in allerlei territoria uiteenvalt... waar je uh, in elk geval als niet-geestelijke reiziger... van plek tot plek een vrijgeleide nodig had. Letterlijk een paspoort om de, om de poort te kunnen passeren. Oké, okay, en die kreeg je van... En die kreeg je van, van de wereldlijke overheid. Uh, in dit geval, uh, gel, het geldt ook voor pelgrims dat ze uh, vrijgeleiden nodig hadden... maar daar was een pelgrimsbrief doorgaans al uh, voldoende om zo'n vrijgeleide te krijgen. Dat zal in het geval van Emo ook hebben betekend... dat hij redelijk makkelijk aan de permissie kon komen... om de, de reis te reizen zoals hij hem reisde. Maar het is wel degelijk zo dat hij... Um, allerlei grenzen passeert tijdens zo'n reis, uh, zowel mentale grenzen als concrete grenzen, alleen niet um, grenzen als voor ons heel herkenbaar door het land als een soort van uh, Berlijnse muur getrokken barrières, maar, maar wel degelijk uh, blokkeringen uh, op de route. <truimertijd> Wat was dit nou, Dick Boer? Ja, dit was even schrikken. Hè? Dit was een totale parodie op de Mis, waar het Evangelie volgens niet Marcus, maar de Mark Silver, een, een Zilver... een zilvereenheid wordt, uh, wordt gezongen, en waar het eigenlijk wordt gezegd. In onze tijden, en dat is die tijd rond 1200... is niet God meer God, maar is het geld onze God geworden. Ze zeggen altijd in de middeleeuwen stond God in het middelpunt. Is dat wel voor iedereen zo? Is dat wel zo voor deze mensen? Nee, uh, voor, voor Emo denk ik zelfs niet eens. Nee. Mijn collega Ludomilis in België heeft een prachtig boek geschreven... over de heidense middeleeuwen. En uh, daarin laat hij ook heel duidelijk zien hoe allerlei heidense elementen... Uh, niet-christelijke elementen een rol blijven spelen... Um, en dat is in uh, zelfs het leven van een geestelijke is dat uh, altijd waarneembaar geweest. Die hele periode door. En um als je bijvoorbeeld bedenkt dat de, de berg waar Emo dan niet overheen is getrokken, de, de Sint-Bernard, wij kennen het als de Sint-Bernard, in zijn tijd tot in het midden van de 14e eeuw nog de Mons Jovis, de berg van Jupiter heet, ja. Ja, dan word je ineens van bewust dat die gemakkelijke, ogenschijnlijk vanzelfsprekende toeschrijving van allerlei heilige en christelijke associaties aan allerlei aspecten van die middeleeuwen, dat dat uh, kunstmatig is, dat is een... een een, een karikatuur van die middeleeuwen... die een enorme mengeling... juist van het heidense en het christelijke... de hele tijd door hebben behouden. Hij was niet alleen op pad, Nee. nee. Hij was met een bouwmeester op pad. Ja. Dat moet voor zo'n man ook geweldig geweest zijn. Bouw, want die Hendrik, wie was dat? Nou, we weten niet zo heel veel van Hendrik. Maar vermoedelijk hebben ze samen met Addo... dus met z'n drieën... stukken door Europa gereisd. En ook tijdens hun opleiding... samen dingen gedaan. Um, Hendrik is een, een oude vriend dus van Emo. Hendrik is ook degene die met Emo meegaat naar Romerswerf... om bij zijn neef op dat kloostertje te kijken... wat helemaal in wanorde en disorde was. En dat ze met z'n drieën de handen ineens sloegen... en bezworen dat ze die zaak tot bloei zouden brengen. Dus steeds duikt Hendrik de Bouwmeester op in zijn leven. Hm. En uh, dus het is, het is natuurlijk voor hem ontzettend prettig geweest... om met zo'n vertrouwde figuur als Hendrik de Bouwmeester... deze hele Lange tocht naar Rome te maken. Dat wist hij toen waarschijnlijk nog niet toen hij op pad ging. Maar oké, okay, hij heeft het dan wel gedaan. En Hendrik is trouw met hem meegegaan. Ze hadden natuurlijk een missie. Maar het was tegelijkertijd toch ook, laten we zeggen, op zijn minst prettig. Ja. Een interessante tocht. Om te Absoluut. zien wat er allemaal zich afspeelde. Zonder meer. Maar het was een tocht, de Camino Barana die spreekt er al over... waarbij het geld heel erg, in een tijd waarin het geld heel erg belangrijk werd... er gebeurde natuurlijk van alles in Europa. De 12e eeuw en de 13e eeuw staat is, is toch ook bekend als een soort kleine renaissance... waarin steden ontstonden en waarin er heel sterk ook um, niet geestelijk bewustzijn aan het groeien was. Hebben ze die spanning gevoeld, Dikte Boer? Ongetwijfeld. Uh, het moet voor, uh, voor beiden een uh, enorme belevenis zijn geweest... om te zien hoe ongelooflijk dynamisch... die Europese samenleving op, op dat moment is. Uh, je hebt gelijk, het is uh, een periode waarin... Um, ook de zogeheten commerciële revolutie van de middeleeuwen zich voltrekt. Jaarmarkten hm. komen tot ontwikkeling. De eerste banken beginnen aarzelend te ontstaan. Uh, een oud systeem van, van geld lenen door, door wisselaars... dat maakt geleidelijk aan plaats door, voor echte banken. En uh, die dynamiek die draagt bij tot uh, in combinatie met die uh, nieuwe uh, vroomheid tot een enorme activiteit van bouwen. En hoewel eh, Emo en, en misschien Hendrik... Eh, al eerder in Parijs, Oxford en Orleans geweest waren... en dus toen, omstreeks 1190... Eh, die samenleving in beweging, in creativiteit eh, hebben gezien... moet het eh, in 1211, 1212 ook weer een verrassing zijn geweest hoe enorm velen werd gebouwd. Eh, op heel veel plekken waar ze langskwamen... staan die nieuwe eh, vroeggotische kathedralen en, en kerkjes in de stijgers. Of ze zijn net klaar. En dat moet echt een sensatie zijn geweest. Zeker voor zo'n man als Hendrik de Bouwmeester. Die, eh, die alleen maar vertrouwd was in eigen werk. Waarvan we helaas ook geen echt... Uh, gedateerde voorbeelden kennen, maar uh, er staat dat hij zich bezig hield... met het bouwen en versieren van kerken in Frisia. He, daar was hij uh, uh, vertrouwd mee. Moet het een sensatie geweest zijn om te zien wat daar allemaal niet gebouwd werd... en wat een vormenrijkdom en, en een innovatieve kracht daar uh, losgekomen was? Ze zullen elkaar ook wel nodig gehad hebben. Ze begonnen in de herfst, het werd winter. Ja. Het is nou kerst. Moet nog even zeggen waar ze waren... Met kerst zaten ze vlak aan de voet van de Monsigny. En op tweede kerstdag zijn ze over de Pas de Monsigny getrokken. Toen zijn ze omhoog geklommen... En ja, wat ze beleefd hebben, dat kunnen we alleen maar naar gissen. Maar er zijn bepaalde stukken uh, die bekend zijn, zoals de monnik die uh, Dick beschrijft. <coughs> die dus op, ja. op de Jupiterberg staat. Ja. En uh, zijn druppel aan zijn neus is bevroren, zijn baard is bevroren. En hij kan zelfs niks meer opschrijven omdat de ink bevroren is. En hij bidt tot God dat deze verzoekingen hem nooit meer ten deel zouden mogen vallen maar in die, de toekomst. Hebben jullie samen dat ook uh, gelopen of, uh... Gevierd. Nee, nee. Ik ben uh, in 2007, omdat ik het wel eens wilde weten... met mijn broer naar de Monsigny gegaan. Twee dagen na kerst, ik was iets te laat. Maar ja, we hadden de kerstviering thuis, dus je ging ja, een ja. Wat later uh, op stap. En wij melden ons uh, aan de voet van de Monsigny... Uh, bij het plaatselijke VVV-bureautje. Want we uh -huh. zeiden, ja, wij willen graag uh, die pas overlopen. En toen zei: ze, ja, jij bent knettergek, dat kan helemaal niet. Waarom wil je dat? Ja, wij willen een Friese abt nareizen die dat 800 jaar geleden gedaan heeft. Nou, hun monden vielen open. Mm -hmm. De fascinatie die was meteen uh, overgedragen. Maar ze zijn nog steeds, ja, maar het kan helemaal niet. Nee. Want die pasweg, zoals jullie weten, dat wisten wij niet, maar goed... die is van begin november tot eind maart dicht. Ja. En dat, dat is nu zo. Dat was toen ook zo. Ja, maar wij willen er toch over. Nou, langs Soebatten. Uh, we moesten dan maar met een stoeltjeslift... want er wordt ook geskiet in die omgeving tegenwoordig. Oh, we moesten betreft. een stoeltjeslift naar 1800 meter. En als we dan paaltjes zagen, moesten we de paaltjes volgen. Okay. Uh, als we die niet zagen, dan moesten we naar het voor ons laagst zichtbare punt lopen. Daar ongeveer was de pas wel... Nou ja, en voor de rest veel succes heren. Ja, dan ga je met je paard zin. Ja. ja. <laughs> um, goed, oh ja. Um, ze redden het. Ze komen er overheen. Um, uh, wat hadden ze aan? Wat voor schoenen hadden ze aan? Ja, dat krijgt uh, hij helaas zelf nee, niet. Nee, maar wat heb je... Je, je, ja, je weet alles van de middeleeuwen, Dick. Wat, wat, wat, wat, wat had hij aan überhaupt? Ja, maar, de, de, kijk, dit zijn dus die vragen die zijn zo moeilijk te beantwoorden. Ja, ja. En zo leuk. Ja. Uh, toen ik net in Groningen benoemd was... ik permitteer me even een uitstapje... Goed. kreeg ik van een school voor moeilijk opvoedbare kinderen in Kampen... die een middeleeuwenproject hadden, een brief. Die was door de leerlingen van groep 7 of 8 opgesteld. Uh, met allerlei vragen. Uh, die varieerden inderdaad van... droegen ze ook schoenen? Hadden ze spijkers? Huh. Waarop sliepen ze? En dat was zo verschrikkelijk leuk. Maar er waren er vragen bij waar ik gewoon geen antwoord op wist. Vragen ook van... Dat type waar, waar wij met z'n tweeën al uh, voorbereidend enorm over hebben gediscussieerd. Ja, ik... Maar goed, om terug te komen op die <coughs> schoenen. Ja, hij schrijft het zelf niet. Je denkt al gauw bij een geestelijke aan sandalen. Maar dat lijkt me erg onverstandig nee, gezien nee, afgevroren nee, tenen in de winter. Ja. Um, er zijn afbeeldingen van pelgrims. Uh, onder andere op uh, de kerk van Fidenza. Een heel mooie vries uh, van omstreeks 1212-10. Waar pelgrims uh, op weg naar Rome te zien zijn. Die lopen overigens daar naast hun paard. Maar, ik, eh, maar ja, niet naast hun ja, schoenen. Maar niet naast hun schoenen. Want dat kon niet. Want zij droegen uh, uh, op dat moment een soort van laarzen. Oh, laarzen. En ik weet ook van onderzoek dat ik naar de Graven van Holland... weliswaar een heel andere categorie heb gedaan... dat als ze op reis gaan... dan zijn de betalingen voor schoenen en laarzen gigantisch. Want um, uh, ons soort zolen kenden ze niet. Dus men versleed nogal wat schoenen op zo'n reis... And, um... Ik denk dus dat het in het geval van, uh, van Emo ook zo geweest is... dat er een soort van soepel leren laars werd gedragen... met op de slechte uh, weggedeelten, dus nogal vaak... daar een soort van overschoenen overheen. Oké, okay, en um, nou we toch met praktische dingen bezig zijn... Uh, wie hield zijn tonzuur bij, of had hij geen tonzuur? <lacht> Vermoedelijk wel, dat weet ik niet. Dat is, of nee. scheerde Hendrik de Bouwmeester dat? Nee, het, het, het zou best het, het kunnen. Zal, het zal de barbier uh, bij de kloosters waar ze overnachten geweest zijn. Nou, getwijfeld, ja. ja. Nou, het... Um, ik kan me herinneren uh, uit een 18e eeuws uh, reisverslag van de zekere Abraham Levi, die dan van de Alpen over de Alpen Italië inloopt. En dat hij zegt, het is alsof je van de duister in het licht loopt. Ja. Is dat, uh, wat denk je? Hoe is dat voor Emo geweest? Absoluut, absoluut. Ik, uh, ik, zoals ik je vertelde, heb ik veel in de Alpen gewandeld. In het Hoge Bergte. En uh, soms dan klim je over een pas heen. Of dan ga je dan naartoe. Dus je klimt aan de donkere kant, dus de noordkant omhoog. En dan op een gegeven moment kom je erheen, overheen. En dan zie je de zon. Dat, dat breekt dan door. En dan zie je een Prachtig landschap met een gletsje, enzovoort. Dus ik kan me voorstellen, emo, die is in dat, dat barre woeste klimaat omhoog geklommen. Uh, hoogteziekten zullen ze last van gehad hebben. Uh, ze zullen uitgegleden zijn. Ze zijn bang geweest om het pad kwijt te raken. En dan op een gegeven moment ben je op die pas en dan ga je er overheen en dan kom je in een ander klimaat. En met name, het is dus eigenlijk zijn er twee hoogtes daar, als je tenslotte dan de volgende dag afdaalt naar Italië met een ander, warmer, ander klimaat, dus ook zuidelijker, althans die richting, die winden zijn die richting ook uit, dan zie je natuurlijk een, een, iets totaal anders. Maar ja, dat is een wereld. ja, dat denk ik, ja. Ja, gelijktijdig kan je het denk ik ook als, als metafoor zien. Hè? Ik denk dat, uh, dat Levi het ook als metafoor bedoelde. Dat hij in een, in een, in een samenleving kwam... die een totaal andere cultuur uitstraalde. Ja, of, dat, ja. of dat in die periode zo is, weet ik niet. Uh, wij, wij hebben natuurlijk de neiging om die Alpen... als een soort barrière te zien tussen het nog sterk... Uh, door het oude Romeinse verleden bepaald Italië... en, en een toch wat Gallischer Frankrijk. Maar... Eigenlijk eh, is het op dat moment onderdeel van één groot eh, cultureel gebied, de Savoie, eh, mm -hmm. ten westen en ten oosten van de Alpen. Yeah. Waarin ook ten westen van de Alpen nogal wat eh, oude Romeinse overblijfselen veel beter bewaard waren dan nu. Dus het is geleidelijk gegaan, desondanks kan je zeggen dat eh, in zijn tijd eh, het nog steeds zo is dat de meeste universiteiten in Europa bevinden zich... Eh, in het Italiaanse gedeelte van Europa, aan die kant van de Alpen. Je, je treedt ook werkelijk inderdaad toch een, een andere zone binnen. Dus dat, nee. dat hij het licht binnenkwam, zal voor Emo ook zo geld gegolden hebben. Maar het is natuurlijk ook het Italië... Laten we zeggen, het Italië van Dante, dat is dan wel drie kwart eeuw later... maar dat is een bloeddorstig Italië, waar de steden eigenlijk bestaan uit torens... waar familie zich in verschansen. En hij dacht. kwam natuurlijk binnen in een... Uh, door stedelijke twisten verdeeld Italië... waar bovendien ja. binnen en tussen de steden... de, Wel, de Welfische en de Staufische strijd... Uh, de Guelfi en de Gibellini uh, uh, gevoerd werd. Waar dus een, een enorme... Uh, uh, dynamiek van factionele con conflicten uh, aan de gang was. Hè? Om, ik stel voor dat we het niet daarover te hebben, want dat, dat voert ons te ver. Maar waar we het natuurlijk ook wel over moeten hebben... is Innocentius de derde, die paus. Ja. Want wat was dat voor type... Nou, dat is een heel bijzondere paus natuurlijk geweest. Ja. Hij uh, was jong. Uh, dat is natuurlijk een voordeel om, om heel expansief te zijn. Hij zat in de kracht van en bloei van zijn leven. Toen hij benoemd werd tot paus. Maar uh, ja, het was ook een man die uit de adel stamde, Die altijd gevochten had om de belangrijke plekken in Rome. En uh, ja, hij was een, een, een, een, een jongere zoon vermoedelijk daarvan. Dat, het is natuurlijk allemaal precies uit de stukken. Maar in ieder geval, hij was op macht uit. En uh, hij heeft zichzelf verheven. Heeft. en het is ook toppunt van de macht van de katholieke kerk... onder Innocentius III. Hij zag zichzelf als godsvertegenwoordiger op aarde. Oh, dat en dus stelde hij meer, zich boven de mensheid en daartussenin. Ja. En vond ook dat hij dus regeerde over koningen en keizers. Ja. Dus hij bepaalde of nou Otto IV of Frederik eh, aan het bewind kwam. Vandaar dat er van alle handen beschuivingen waren. Dus hij was een grote machtsfactor van belang. Maar hij, hij zag toch ook de vestiging van kloosterordes met, met, met zeker genoegen aan? Ja hoor, eh, kijk het was een, een heel interessante man die gedreven werd door hoge idealen, ook morele idealen. Dus hij, hij stimuleert eh, kloosterstichtingen, gelijktijdig probeert hij eh, als een soort bekroning van de investituurstrijd die dan al een paar eeuwen aan de gang is. Inderdaad eh, zijn zeggenschap over eh, de wereldlijke vorsten in Europa en zelfs daarbuiten eh, uit te breiden. Um, en dat brengt hem zo nu dan in een, in een buitengewoon interessante spagaat... met zijn eigen idealen. Want aan de ene kant um, pleit hij in prachtige preken... voor het moreel gehalte van het priesterschap. Um, hij, is, uh, hij doet pogingen om de, uh, de Romeinse curie ingrijpend te hervormen... om alle misstanden die daar gegroeid waren... Uh, om die ongedaan te maken. En gelijktijdig wordt hij bijna het slachtoffer van zijn eigen idealisme. Um, en... Um, moet hij wel toestaan dat hij door hem hervormde curie... ook weer een geldverslindende machine wordt. Ja, want, hier, want als we het hebben over het ambtenarenapparaat in Rome... waar Emo en Hendrik uiteindelijk terechtkomen... daar moest hij wel doorheen om het oor van de paus te krijgen. Absoluut. Kan je daar een, een, een idee van geven van wat dat betekend moet hebben? Hij heeft er geloof ik 50 dagen gevochten. Hè? Ja, ja er, is, er is een fantastisch gedicht gevonden... Door Peter Heerde, een, een Duits historicus, die dat al in de jaren 60 als een bijlage bij een boek heeft afgedrukt en daarna is er nooit meer iets uh, mee gedaan. Een, een Latijns gedicht tussen, is een dialoog tussen iemand die uh, op weg is naar Rome uh, en die iemand tegenkomt in een kroeg, een kilometer 50, 60 ten noorden van Rome, die daar binnenvalt. En die komt tot Totaal haveloos komt hij die kroeg binnen. En het is, een, het is eigenlijk net als die mis van die gokkers die we net hoorden... een geweldige parodie op wat er eigenlijk in Rome aan de hand is. En de, de, de kern van het verhaal is dat de een aan die ander zegt... maar ja, wat is er met jou gebeurd? Ben je beroofd? Ben je overvallen? En hij zegt, je wilt niet weten. Ja, ik wil toch weten. Vertel, vertel. Ja, nee, nou ja, eigenlijk hoef ik het je niet te vertellen. Want je gaat het straks wel merken. Je bent toch op weg naar Rome... Nou, je zal het wel zien hoor. De bullatoren, de scriptoren, de notarii. Allerlei volk dat daar aan dat uh, pauselijke hof rondhangt. Allemaal willen ze geld van je hebben. En allemaal willen ze uh, macht over je uitoefenen. En... en pas op dat je niet in hun klauwen valt, want het is verschrikkelijk. Dus dan een... komt dus die hele die hele administratie komt langs en die wordt daar belachelijk gemaakt in dat gedicht. Dus Emo is leeggeschud, maar hij heeft het wel gered. Hoe... Dat is de kracht van zijn persoonlijkheid geweest vermoedelijk. En <coughs> hij was natuurlijk een zeer bestudeerd iemand. Het was een eminent rechtsgeleerde. Menko zijn opvolger beschrijft hem nog als de laatste homo universalis. Dus iemand die eigenlijk alles wist wat er te weten viel. Mm -hmm. Dus hij was wel iemand die wat kon. Maar goed, je moet je wel voorstellen dat hij daar samen met Hendrik de Bouwmeester in Rome staat voor die curie en voor die hele... Uh club aan uh, machtsmensen. Uh, Innocentius die had net eigenlijk alle rechtspraak zoveel mogelijk aan Rome getrokken. Dus uh, ze hadden op de deur een soort standaard bullen die ze dan aanpasten aan de omstandigheden. En vermoedelijk heeft Emo na veel zeuren en lobbyen en erachterheen. En hij had ook nog de pech dat de vaste tijd aanbrak met de statiemissen. Dat eigenlijk het hele uh, bestuurlijke bestaan zo'n beetje plat lag. En de, en de paus met al zijn complete huishouding aan kardinaal Enzovoort naar die statiekerken ging om daar de mis te lezen, en dan in de loop van de middag weer terugkwam, dus er gebeurde niet veel, dus hij heeft zitten lobbyen, waarschijnlijk links en rechts, om toch te kijken dat die die bul die uitspraak voor elkaar te krijgen, en dat is hem tenslotte gelukt. Ja, het is hem gelukt, dus wat dat betreft is het een, een succesverhaal. In end, hè? de end, absoluut Dick. Wat is nou voor die pauze de reden geweest om hem gelijk te geven? Wat was nou hoe paste dat nou? in die persoon van Innocentius de derde om zo iemand als Emo's een zegen te geven tegen de bischop van Münsterin? Ik denk dat het belangrijkste reden is dat hij wilde uh, zorgen... dat de invloed van leken in de kerk werd teruggedrongen. Uh, hij heeft daar uh, trouwens ook uh, een flink aantal van zijn preken uh, aan gewijd... naast die preken over het moreel gehalte van, uh, van de priesters. Uh, hij was ook heel sterk tegen simonie... Uh, tegen het te koop aanbieden van kerkelijke ambten... Um, en dat betekent dus dat hij uh, alles wat maar riekte naar uh, te grote leken invloed in de kerk, dat hij dat wilde tegengaan. Dus de bischop van Münster had naar zijn zin de oren te veel laten hangen naar um, wereldlijke machthebbers in het noorden van Friesland, Groningen. Daar komt het eigenlijk op neer. En ja. uh, Sinds heel kort weten we ook dat de Ernestus... die de tegenstander was van, van Emo... rondom die schenking van die kerk... Uh, zes dagen voordat de bischop deze Ernestus gelijk gaf, de bischop gesteund had in een financiële kwestie. Ja, dus de... je, daar, daar, daar zijn allerlei spelletjes gespeeld van het type... waar zelfs iemand die met veel grotere staatse zaken in de kerk bezig was... als Innocentius, toch wel eh, eh, zijn afkeuring over moest uitspreken. Dus het mooie is eigenlijk, um, er was wel gerechtigheid... Ja, absoluut. Wat mij ook hooglijk verbaasd heeft, is dat de paus, ondanks dat hij alle machten ook aan Rome trok, toch uh, zicht had op wat er allemaal gebeurde daar in de periferie van zijn immense wereldrijk. Hè? Dat Witte Wierum, dat Noord-Groningen daar. Een beetje en... een control freak was het wel? Ja, absoluut, dat denk ja. ik wel, ja. Ja, ja en ook, uh, ja, ik, ik vind dat heel geweldig. Hij heeft ook duidelijke richtlijnen gegeven. Tenminste, als we vergelijkbare zaken uh, bekijken. Dus de kerk moest opnieuw geschonken worden aan uh, het klooster van, uh, van Emo. En dat onder toezicht van de deken van Loppersum vermoedelijk. En uh, twee abten die verslag moesten schrijven naar Rome. De afwikkeling van wat hij in Rome heeft, uh, heeft voor elkaar gekregen. En uh, afsluitend, dikte Boer, hoe is het nou dat klooster vergaan? Het klooster is aanvankelijk tot bloei gekomen. Uh, het is na het klooster Aduwart, wat ook het bekendste Groner klooster is... waar ook nog veel van te zien is uh, aan, uh, aan materiële resten... is het eigenlijk het tweede grote klooster van uh, de Friese landen geworden. Dus buitengewoon welvarend. Uh, eigenlijk weer tegen de idealen in, maar dat heb je ook je zo'n verhaal... van uh, het aan het succes te gronden gaan. Uh, het is in het begin van de 16e eeuw langzamerhand toch wat zieltogend geworden... En uiteindelijk gewoon uh, afgebroken. Nog voordat de uh, reformatie zijn uh, slopend werk gedaan had... was er van Witte Wierum niks meer over. Er, er ligt nu een prachtige terp met de 19e eeuwse kerk erop. Luisteraars moeten daar gaan kijken. Want daar heb je zo'n geweldig uitzicht over dat Groningse land. Absoluut. Oké. Okay. Nou, Penning, Dikteboer. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst. Um, ik kan mensen aanraden, als ze zich een goed beeld willen vormen... van die reis van Emo, dat ze ja, te raden gaan bij deze twee boeken. Emo's reis van Dik de Boer, uitgegeven bij uitgeverij Noord, boek. En Emo's labyrinth van Inskir Penning, in eigen beheer uitgegeven bij Penning, boek. Ja, u hoorde Matthijs Deen en met dit 11e eeuwse kruistochtlied besluiten we de uitzending van vandaag. En We zijn er volgende week weer op 1 januari met een uitzending over 1812, want dit jaar is het... 200 jaar geleden de Napoleon met een enorm leger optrok naar Moskou. En zoals bekend kondigde deze voor de Franse rampzalig verlopen veldtocht... het begin aan van de val van Napoleon. Uh, Matthijs Deen kijkt volgende week met historici terug... op deze legendarische veldtocht. En dan in het tweede uur... Wat bezielt een puissant rijke jonge vrouw uit de 19e eeuwse High Society van Den Haag... om naar de witte plekken van Afrika te reizen? Nou, Alexandre, Alexandrine... Die deed dat en in OVT een documentaire over de vrouw... die later als eerste vrouwelijke ontdekkingsreiziger de boeken in zou gaan. Dat allemaal in OVT volgende week op 1 januari. OVT is een programma van Matthijs Deen, Paul van der Haag, Astrid Nauta, Laura Stek, Jos Palm, Hans Olink en ik ben Michael Citroen. Na ons volgt vandaag niet de perstribune... maar de kersttribune met Govert van Brakel en Margreet Rijntjes. Vandaag vanuit Carré, omdat daar het kerstcircus is. En ze hebben als gasten Kirsten van der Kolk, een oud rooster en journaliste... Thomas Ros en Henk van der Meijden. Goed, wat OVT betreft, hele prettige feestdagen. Tot volgende week. Dag.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 in het buitenland de bekendste Nederlandse acteur van film en theaterrollen. Met zijn hypnotiserende stem zingt hij Brel net zo makkelijk als Monteverdi. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Jeroen Willems in het marathon interview. Laat me niet alleen. Vanavond om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.